9 uur. Het los journaal Door Altmegens. Telecomwaakhond Opta stelt KPN onder verscherpt toezicht. Dat betekent dat de Opta het risico dat KPN wet- en regelgeving overtreedt hoog inschat. De aanleiding voor de maatregel zijn overtredingen die KPN heeft gepleegd. In verband met het onderzoek worden geen mededelingen gedaan over de aard daarvan... Maar volgens de Opta hebben ze niets te maken... met de invallen van deze maand in de telecombranche... in onderzoek naar verboden prijsafspraken. De Opta heeft KPN al een keer eerder onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat was in 2005. Toen kreeg het telecombedrijf uiteindelijk een boete van 17 miljoen euro... voor het verstrekken van ongeoorloofde kortingen aan zakelijke klanten. De opleiding journalistiek aan de hogeschool Windersheim in Zwolle... ligt onder vuur. De school gaat alle diploma's van de afgelopen twee jaar onder de loep nemen...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 Maar dat hij vorige week vrijdag hoorde dat zijn onderzoeksverslagen alsnog zijn afgekeurd. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar een advocatenkantoor in Groningen. Het kantoor Tibaut zou jarenlang bewust te veel overheidsgeld hebben gekregen voor rechtsbijstand. De Raad voor rechtsbijstand ontdekte dat de Groningse advocaten hadden gesjoemeld en trok bij het OM in Groningen aan de bel. De Raad beheert het geld voor de rechtsbijstand. Justitie onderzoekt of het advocatenkantoor vervolgd kan worden... voor valsheid in geschriften. De betrokken advocaten willen alleen kwijt dat ze de uitkomst daarvan afwachten. De financiële problemen van het museum in Groningen... zijn groter dan gedacht. Het museum heeft zojuist bekendgemaakt dat er ruim 4 miljoen euro tekort is. Naar aanleiding van de financiële problemen... stapt een deel van de Raad van Beheer op, net als directeur van Twist. Vanwege de bezuinigingen verdwijnen er ook banen...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 Aan WB Verkeersinformatie. Het is een bescheiden ochtendspits. Vooral bij Utrecht en Den Haag valt de drukte wel mee. Een paar files vallen op, heeft te maken met aanrijdingen. Zo hadden we al een aanrijding op de A2 Eindhoven richting Maastricht. En in de staart van de files opnieuw een aanrijding geweest. Tussen Rooster en Eurmond nu 5 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen de knopende De Hoek en de Nieuwe Meer 10 kilometer. Dat was ook een aanrijding, daar zijn de reisschokken weer vrij. A12 Arnhem richting Utrecht bij Bunnik staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht, dat heeft te maken met een aanrijding waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. Op de A15 Gorkum Rotterdam bij Hendrik Ido-Ambacht 5 kilometer... had te maken met de lange file op de A16. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 4 kilometer... daar is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Geeft ook vertraging de andere kant op. Daar staat tussen Moergestel en Oorschot nu 6 kilometer.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 Radio 1-journaal, Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. morgen, het is zes minuten over negen. Grote financiële problemen bij het Groninger Museum. Hoe groot, horen we zometeen. En minister Van Bijsterveld van Onderwijs... geeft scholen in krimpgebieden meer tijd en geld om te fuseren. Een opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle ligt onder vuur. De kwaliteit van het onderwijs laat te wensen over. Dat en meer nog tot half tien in het NOS Radio 1-journaal. En met die opleiding journalistiek uh, gaan we meteen verder. De opleiding daar zou in Zwolle zou zo slecht zijn dat alle diploma's van de laatste twee jaar onderzocht worden. Volgens onderzoekers is het niveau zeer zorgelijk. Albert Cornelissen, voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Windersheim. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, wat vindt u van die conclusies? Nou, ik denk de conclusie zoals u net weergeeft is uh, te scherp. Um, wat de visitatiecommissie heeft vastgesteld is dat twee onderdelen van het vierde jaar, een stageverslag en een onderzoeksopdracht, dat bij een deel van de studenten die voldoende zijn beoordeeld, terwijl in hun ogen die onvoldoende zijn. En daar, omdat dat belang, belangrijk onderdeel is van het eindniveau, is op die grond op dit moment uh, het voorstel van die visitatiecommissie om de accreditatie niet te verlenen en een herstelperiode in te gaan. Ja. Zij geven ook aan dat zij zien dat er mogelijkheden voor herstel zijn. Omdat de kwaliteit van de docenten goed is, de infrastructuur... en de andere onderdelen van het onderwijsprogramma wel op orde zijn. Ja, toch is de definitie zeer zorgelijk. Niet een kwalificatie waar u volgens mij blij mee bent. Nee, de kwalificatie zeer zorgelijk is... Een kwalificatie die van de inspectie afkomt van een eerder rapport. En dat had te maken over de borging van uh, het eindniveau. Dus de borging en de beoordeling door docenten van eindwerkstukken. Nou, dat is bevestigd mm -hmm. door uh, die visitatiecommissie. Dat is ook verkeerd. had niet kunnen en moeten gebeuren. Um, maar dat is niet zo dat uh, de opleiding niet herstelbaar zou zijn. Nee. Dat niet, maar u gaat wel alle diploma's van de afgelopen twee jaar opnieuw bekijken. Hoe gaat u dat doen? Dat klopt. Uh, wat wij gaan doen is uh, de diploma's van de afgelopen twee jaar... door een externe commissie opnieuw laten beoordelen... op de onderdelen die ik net zei, het stageverslag... en de onderzoeksopdracht, omdat wij als instelling absoluut willen weten... Uh, hoe dat verdeeld is, of de mening die uh, de visitatiecommissie heeft... en de omvang daarvan hoe die zich uh, laat aanzien in die 200 stukken... zodat wij ook daarop de juiste maatregelen kunnen nemen. En gaat u dan uh, studenten met terugwerkende kracht hun diploma nog afpakken... of moet ik me voorstellen dat u hier alleen maar lessen uittrekt voor de toekomst? Uh, het is, en, en denk ik, een diploma afpakken, daar is geen sprake van. Het kan zijn dat er herstelwerkzaamheden nodig zijn voor deze studenten... net als dat in het verleden bij een collega hogeschool is gebeurd. Um, en uh, daar zijn uh, prima programma's voor ontwikkeld. En daar kunnen wij ook van die ervaring kunnen wij gebruik maken. En uiteraard zullen wij lessen naar de toekomst te trekken. En betekent dit nu dat, dat, dat al die diploma, mensen die, die die diploma hebben gehaald de afgelopen twee jaar, dat die zich zorgen moeten maken? Of, of gaat het hier om een beperkte groep? Ja, ik denk dat we in eerste instantie een inventarisatie moeten doen. Wij zullen ze uiteraard gaan informeren. We moeten eerst de inventarisatie afronden. En daarna kunnen we precies zien wat er met hen zou moeten gebeuren. Toch hebben we het hier niet alleen maar over uh, mensen die uh, werk slecht afgeleverd hebben. Het gaat natuurlijk ook om mensen die misschien wel heel goed bezig zijn geweest... maar die nu uh, toch gaan lijden onder imago-schade. Nou, dat, dat valt te bezien, omdat uh, het, het hangt er natuurlijk van af dat is, uh, of studenten... Uh, het diploma rechtmatig hebben gekregen. In de zin dat de beide onderdelen. die uitmaken van het ja. krijgen van een diploma. wel of niet op orde zijn. En nee. dan valt de imago-schade voor de individu. uiteraard uh, mee. Ja, maar dan maar gaat maar u gewoon... er nu vanuit dat, dat, dat mensen. zeg maar. Uh, al ergens werken. Maar als je wil solliciteren. en je hebt een diploma van Hogeschool Windersheim. en je bent de afgelopen twee jaar afgestudeerd. ja, dan weet ik niet of mensen je nog wel uitnodigen. voor een gesprek, eerlijk gezegd. Ik denk dat. Uh... Dat lijkt mij enigszins te zwaar opnieuw, omdat als mensen in het werkveld uitermate goed presteren... een, een goede collega van u zouden zijn, of een goede collega bij een regionale of landelijke krant... dan zal denk ik het werk beoordeeld worden. Ja, en dan zeker. zal in mindere mate het die plannen meespelen. Ik had het ook niet over de mensen die al aan het werk zijn, maar over de mensen die nog werk zoeken. De mensen die werk zoeken, ja, daar, daar zou een probleem kunnen ontstaan. Ja. Ja. Die accreditatie van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie... raakt uw opleiding niet kwijt op dit moment? De opleiding is geaccrediteerd tot 1 januari 2013. Uh, de visitatiecommissie stelt voor uh, dat op basis van wat ze gezien hebben... dat jaar 1 en 2 op orde zijn, dat daar de toetsing op orde is... en een aantal andere aspecten... Om ons een herstelperiode van een jaar te geven. Omdat zij ervan uitgaan dat in die periode. de borging van die twee eindproducten. en de sturing daarop. verbeterd kan worden. Dat wij een herstelperiode van een jaar zouden moeten krijgen. Nou, als de NVO ons die gunt. want dat is een besluit wat de NVO nog moet nemen. dan kunnen we daaraan werken. En dat betekent dat we na een hervisitatie. in de loop van de tweede helft van volgend jaar opnieuw beoordeeld kunnen worden en dan eventueel geaccrediteerd kunnen worden. Albert Cornelissen van het College van Bestuur van de Hogeschool Windersheim. Dank u wel voor uw reactie. Graag gedaan. Elf minuten over negen is het. Minister Van Bijsterveld van Onderwijs geeft scholen in krimpgebieden... meer tijd en geld om te fuseren. Nu moeten die fusieprocessen nog binnen twee jaar worden afgerond. Maar vanaf augustus volgend jaar mag dat vijf jaar duren. Er wordt ook voor vijf jaar geld uitgetrokken. Albert Elke is directeur van twee scholen in Dwingelo en Eemster... waarvan de kleinste 48 leerlingen heeft. Um, goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt op zich goed, toch? 48 klinkt goed. Nou, ja, dat ook. Maar het dat, dat, de, dat u uitstel heeft voor, ja, uh, om te fuseren. Ja, twee naar vijf jaar. Ja, op zich speelt het niet voor mijn, uh, voor mijn school van 48. In principe is het nu zo dat uh, scholen in de problemen komen op het moment dat ze dus onder de 23 komen. En dan worden ze met opheffing uh, bedreigd eigenlijk, hè, want dan stopt ja. de financiering. En dan moet eigenlijk tot nu toe, was het zo dat er dan in twee jaar tijd een oplossing gezocht moet worden. Uh, en dat is nu dus... Uh, ...heb ik begrepen, na vijf jaar uh, ja. verlengd. En zoals ja. ik al zei, dat is dus goed nieuws? Of vergis ik um, me? Voor de scholen die nu al in dat traject zitten, denk ik, is dat, is dat goed nieuws. Ja. Maar ja. ik hoor hem maar. Ja, u hoort hem maar. Ja, want um, dat gaat natuurlijk geld kosten. Want die scholen die uh, nu in, uh, in, in twee jaar tijd zouden moeten fuseren... ...krijgen daar dus meer tijd voor. Dus dat betekent die duurdere school... ...die, uh, uh, die, die, die, die mag dus wat langer eigenlijk in het traject blijven zitten... En uh, ja, mijn, mijn, mijn, mijn vraag is van waar, waar, wordt het, uh, waar komt dat geld vandaan? Uh, u, Want, u, u, u maakt zich zorgen. U, u denkt dat het uh, uit een ander potje komt? Uh, ja, de, de minister heeft enkele maanden geleden al eens een, een, een luchtballonnetje opgelaten over het, uh, uh, de hervormingsplannen uh, waarbij de kleine scholentoeslag ook meegenomen zou worden. Dus uh, mijn angst is inderdaad dat er uh, op het moment dat de kleine scholetoeslag verdwijnt. En als ik even naar ons bestuur kijk waar 11 scholen zijn... en waar 9 uh, scholen uh, voor de kleine scholentoeslag in aanmerking komen... dat zijn de scholen die, die uh, en we moeten nu denken aan 20 kinderen... maar onder de 140 kinderen gl zitten, geloof ik, is die norm. Ja. Uh, als die scho kleine scholentoeslag eraf gaat om scholen die nu in, in, in, uh, bij de opheffingsnorm zitten... Om, om die meer ruimte te bieden, dan ja. denk ik dat er meer scholen in de problemen gaan komen... Maar is het niet logisch dat de minister fusie van scholen uh, juist stimuleert in de krimpgebieden? Ja, dat, nou ja, dat is, dat is de vraag natuurlijk. Want, uh, alweer, want wat is de veronderstelling erachter? Want kijk, je hebt natuurlijk die opheffingsnorm, is er niet voor niks. Er is gezegd van 23. Kijk, uh, er kan gezellig worden of ja, we gaan die opheffingsnorm omhoog draaien. Maar uh, wat, zou, wat zou. Kijk, we zijn, een, we zijn een plattelandsgemeente. En dat betekent. Dat betekent gewoon, je wilt ook bereikbaarheid voor, voor, voor kinderen hebben. Uh, de scholen, uh, er wordt ook vaak een, een uh, gewezen naar kwaliteit van kleine scholen. Waarop uh, 15% zou onvoldoende uh, kwaliteit leveren. Dan denk ik, ja, 85% levert dus wel de kwaliteit. Maar investeer daarin. Ja. Maar goed, u wil dus duidelijkheid van de minister. Eerst voordat u eigenlijk echt wil reageren, u wil weten waar komt dat geld vandaan? Ja, nou ja, allereerst is het natuurlijk een bestuursaangelegenheid. Als ik bij mij in het. kijk, ik ben directeur en boven mij daar zit, zit, zit een bestuur. En die krijgt gewoon behoorlijk geld binnen via de uh, via, via de, de, de kleine scholentoeslag. Uh, de lokale politiek en het bestuur die hebben tot dit moment, tot op dit moment gewoon als doelstelling van wij houden onze scholen, onze kleine scholen uh, in stand. Uh, omdat dat uh, inhoudelijk verantwoord is. Dus voldoende kwaliteit wordt er geleverd. En de lokale politiek heeft er natuurlijk ook een belang bij in de, in van de leefbaarheid in de, in de dorpen. Ja. Nou, op het moment dat, dat, dat die kleine scholentoeslag of op een andere manier er geld uh, weggehaald wordt bij, bij de besturen. Ja, dan maak je het natuurlijk uh, voor besturen misschien wel, wel eerder noodzakelijk om naar fusie over te gaan. Ja. Ja. Al Albert Elke, directeur van uh, twee scholen in Dwingelo en Emser. Dank u wel voor uw reactie. Graag. Straks gaan we nog even schakelen met Mark Hamer op de Russische lanceerbasis Baikonur... waar André Karpers over vijf uur wordt gelanceerd richting de ISS. Maar eerst verkeersinformatie bij de ANWB zit Jolanda van de Velden. Ik begin met de A44, Amsterdam richting Den Haag. Die is net dicht bij Voorhout. Het is nog niet onduidelijk wat er precies gebeurd is... maar hou daar voorlopig rekening met een omleiding. Ben je op weg naar Den Haag, kan je misschien beter omrijden via de A4... Een aanrijding hadden we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Er is dus een nieuwe aanrijding gebeurd. Bij Urmond is de rechte reisschok dicht. Vanaf Roosteren nu 5 kilometer. En ook een aanrijding op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Marsberg en Benek 8 kilometer. De rechte reisschok is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. 16 minuten over 9. Liverpool is woedend op de Britse voetbalbond. Die heeft Liverpool-speler Luis Suarez, die we nog kennen van Ajax... een ongekend zware straf gegeven. Hij wordt voor acht wedstrijden geschorst... en moet een geldboete van bijna 50.000 euro betalen. Omdat hij racistische scheldwoorden zou hebben geroepen... tegen een zwarte tegenspeler, Patrice Evra. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Um, ja, wat gaat Liverpool doen? Uh, ze gaan waarschijnlijk in beroep omdat ze het uh, totaal oneens zijn... met het, ja, die toch wel uitzonderlijk hoge straf die Suarez heeft gekregen. Ze blijven dan ook vierkant achter hun speler staan. Uh, ontkennen dat hij een racistische uitspraak heeft gedaan. Uh, Suarez zou hebben toegegeven dat hij het woord negro of negrito eh, zou hebben gebruikt... tegen Patrick Evra van Manchester United. Maar dat woord heeft volgens de Uruguaya niet die negatieve lading... Eh, in Zuid-Amerika dat het hier in, in Groot-Brittannië heeft. Maar ja, de Engelse voetbalbond nam daar dus geen genoegen mee. Het geval is om the gebruik van het woord negrito... Which uh, for Luis Suarez, Suarez apparently is, is acceptable. But for many of us here in the UK, racializing an interaction amongst players is not the right thing. It's wrong. It is racially offensive. Ja, zegt deze woordvoerder. Uh, uh, uh, Negrito is misschien voor Suarez een, uh, een, een ja, normale term. Maar hier accepteren we niet. En vandaar dus die straf: acht wedstrijden schorsing en 40.000 pond boete. Is, is die straf dan zo hard aangekomen bij Liverpool? Ja, bijzonder hard. De verwachting was dat de Tuchtcommissie vorige week al met een uitspraak kwam. Nou, dat het zo lang duurde geeft aan dat het geen eenvoudige beslissing was geweest. En, en nu ze met die toch wel uh, hele zware straf komen heeft, dat heeft Liverpool heel duidelijk verrast. Nou, ze gaan dan ook uh, in, in beroep, uh, Suarez is ook een hele belangrijke speler voor ze, want ja, sinds zijn vertrek uh, vanuit uh, Amsterdam naar Liverpool is hij hier in korte tijd uitgegroeid tot de beste aanvallen van Liverpool. Dus een speler die ze eigenlijk niet kunnen missen. En heeft Suarez zelf nog iets uh, gezegd? Hele korte reactie op Twitter en daarop zei hij van ja, dit is een hele moeilijke en pijnlijke dag voor mij. En ik bedank iedereen voor alle steun die ik heb gekregen. Arjen, gaat die straf nu gelijk in? Nee, voorlopig niet. Uh, Su Suarez uh, krijgt nu twee weken de tijd om in beroep te gaan. Nou, Liverpool heeft al aangegeven uh, dat ze dat doen. Nou, en zolang die beroepsprocedure loopt, uh, mag Suarez gewoon spelen. Arjen van der Horst vanuit Londen. Wij gaan naar, eh, dan moet ik even kijken naar de regie... gaan we eerst naar Amsterdam. Amsterdam wordt het. Mark-Robin Visser. Ben je daar, Mark-Robin? Is de les uh, natuurkunde uh, in volle vaart bezig? Ja hoor, Hans, sorry. Ja. Ja, ja, ja. Mark-Robin, Mark Robin, Rick hier. Ik vroeg of de les uh, natuurkunde al, uh, al bezig was... Ja, sorry, neem me niet kwalijk. Ik stond hier gewoon met Isa Maron over haar boek te praten. Het spijt me bijzonder. Geen natuurkunde, natuurkunde dus. Je, ja, moet, ja, moet, je moet opletten. Oh. Ja, sorry, ik, ik word hier totaal afgeleid. Want het is gewoon zo bij de familie Kuipers. Vier zonen hebben ze hier. Die lopen hier uh, rond in de gezonde spanning. En ik kan me gewoon helemaal niet concentreren. Misschien dat meneer Pronk me even kan helpen. Helpt u mij eens even. Oké, okay, wat wilt u weten? Nou, wat dacht u? Uh, hij gaat straks naar boven. Hè? We moeten het dus eventjes hebben over de experimenten die hij daar gaat doen. Ja. Daar hebben we ik heb een heel eng verhaal gehoord... Rick, wil je een eng verhaal horen? Graag. Ja. <laughs> een vies eng verhaal. Uh, hij heeft namelijk een redelijk dikke injectienaald bij zich, André Kuipers. Uh -huh. Telt u de rest maar. Ja, een dikke holle injectienaald. En uh, omdat ze willen weten, graag, wetenschappers, hoe het uh, de spiermassa afneemt... Ja, want dat gebeurt in de ruimte. Hè? Dat is een van de problemen ja. die er met het menselijk lichaam. En wat moet hij dan doen in de ruimte? En dan moet hij die naald in zijn bovenbeen steken en een stukje uit uh, zijn spiermassa scheppen. Dat noemen wij ook wel een autoautopsie. Een autobiopsie. Oh, sorry, biopsie. Een autobiopsie. Autopsie is irritant. Ja. Hij doet dat dus zelf. Dat is auto en een biopsie. Wordt hij dan ook hij zichzelf dan eerst ook? Of uh, nee, is het gewoon uh, kiezen op elkaar... André is dat uh, gewend, die weet hoe dat werkt. Dus die moet even de pijn doorstaan en dan is het voorbij. En dan gaan ze dat spierweefsel onderzoeken... om in de hoop een, een antwoord te vinden op de vraag... waarom de spiermassa in de ruimte afneemt. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Hij wordt ook van tevoren gemeten, achteraf. Maar ook tijdens uh, de vlucht wordt dit gedaan. En zo zijn er dus allerlei experimenten die hij moet doen. Ja. Ik heb iemand horen zeggen... het belangrijkste object wat André Kuipers meeneemt is zijn eigen lichaam. Ja. 15 experimenten van de 57 die genoemd zijn... die zijn op het lichaam van de mens... waarvan een groot deel van hem als proefpersoon. Ja, dat klopt. Wat spreekt u nou het meeste aan van de experimenten die hij gaat doen? Ja, zelf ben ik uh, een fysicus, natuurkundige ja. van uh, oorsprong, dus uh, dat spreekt me erg aan. Maar, ik maar ben welke uit... noem nog eens wat? Nou, ik ben ook opgeleid medische technologie, dus ook dat uh, spreekt me erg aan. En uh, natuurlijk is het zo dat veel onderzoek gebaseerd is of gericht is op de toekomst, de mens naar Mars. En dat vind ik heel interessant. Ja. Dus... Maar ik vroeg eigenlijk naar nog een experiment, wat hij gaat doen, wat u leuk nou, vindt. Nou, een ander experiment wat André ook doet, is uh, fysiologie... waarbij hij zijn eigen bloedvaten moet gaan kijken. Dat is vessel images, uh, imaging. En uh, dat is natuurlijk ook heel interessant. Want wij als mensen, als we dat zouden doen, dan zouden we een beetje in de war raken. Als een soort ja. Uh, ja, biofeedback. Maar hij doet dat dus, daar is hij ja. voor getraind. Nou, meneer Pronk, we gaan het allemaal uh, met spanning gaan we dit bekijken. Nog even hier over waar ik ben. Want ik voel toch wel dat ik me even moet. Ik ben gewoon, meneer, meneer Carpenson, ontzettend ja. afgeleid. Want het is hier zo'n ontzettende drukte. Ja, gezellig, hè? Ik ben dat niet gewend op de vroege morgen, hoor. Nee? <laughs> nou ja, ik heb al, op zich is het s soms altijd druk. Kinderen moeten naar school. Dus ja. de ben ik ben wel gewend. En nu is het maar extra... het is vandaag wel wat extra opgewonden het is hier. Extra opgewonden. En het wordt alleen maar erger straks, natuurlijk, als we uh, richting Space Expo gaan. Ja, last... waar, gaan jullie het, waar gaan jullie het beleven? Even Wij kort. Gaan in ieder geval de lancering beleven bij het Space Expo. Uh, daar zijn we uitgenodigd. En dan uh, morgen gaan we naar Rusland toe, naar uh, Moskou... om uiteindelijk de koppeling uh, te zien aan het uh, ruimtestation. Rick, ik geef jou de microfoon terug. Dankjewel. Spannende dagen dus voor de familie Kuipers in Amsterdam-Noord... en dus straks vanuit Noordwijk en later Moskou. En wij gaan nog even naar uh, Mark Hamer in Kazachstan. Uh, Mark, hoe is het bij jou daar? Ja, ik zit op dit moment in een uh, hobbelige busje... Even weer richting het hotel. We worden echt de hele ochtend heen en weer gereden. Dus je moet je indenken, het Cosmodroom, dus waar zo meteen de start is... ligt ongeveer uh, op een half uurtje rijden van het uh, Cosmonautenhotel. Uh, en uh, we hebben ook zojuist uh, nog een, uh, uh, een kleine bezichtiging gedaan. Ja, ik moet je zeggen, ik maak me een beetje ongerust... want ze hebben afgeweken van een van de tradities... er is geen boom geplant. Want het was, uh, dat doen ze namelijk, elke astronaut die plant een paar dagen... Voordat hij de lucht ingaat, plant hij een boom. Maar daar, vanwege de kou die hier op dit moment is, konden ze geen boom planten. En dat is niet gebeurd. Ik zei al, ik zit in het busje. Ik zei ja, ze hebben even gestopt. Want we hebben foto's gemaakt van de kamelen die hier rondlopen. Ja, ik wist het ook niet. Oh. Er licht hier sneeuw, het is hier ijskoud. En het is een raar gezicht, dan zie je opeens allemaal kamelen lopen. Uh, het is wel een hele bijzondere reis. Ja, wij maken het als pers. Maar gisteren kwam ik ook op wat mensen tegen die van, ja, hier vrij zijn om naartoe te zijn gekomen. Remco Timmermans en Bas Elbers en ik vroeg ze hoe zij nou hier terecht zijn gekomen. Ja, wij zijn hier op eigen gelegenheid gekomen als toerist eigenlijk. En hoe doe je dat? Uh, dat doe je door uh, heel lang van tevoren de juiste permits en visa aan te vragen. En, uh, en dan hier gewoon naartoe te reizen. Waarom doen jullie dit? Ja, nou eigenlijk omdat we allebei uh, uh, wel ruimtevaartliefhebber zijn. En uh, ja, uh, is een plaats van historie, waar een hoop gebeurd is de afgelopen 50 jaar, waar een hoop te zien is. Ja, het feit dat er morgen een Nederlandse astronaut gelanceerd wordt, ja, dat gaf eigenlijk wel de doorslag om juist nu te gaan. En tot hoever gaat die gekte voor de ruimtevaart bij jullie? Nou ja, gekte vind ik een groot woord, maar uh, um, nou ik denk het feit dat we hier zijn zegt wel hoe ver het gaat eigenlijk. Het gaat tot in Kazachstan letterlijk. Wat is nou die trigger voor de ruimtevaart? Ja, die gaat bij mij heel diep en dat heeft echt te maken met uh, wat de ruimtevaart betekent voor ons als mensheid. Het, het zijn de nieuwe pioniers, het zijn uh, de nieuwe Columbussen die nieuwe werelden ontdekken. Hoe is hier, jullie reis hier naartoe eigenlijk geweest? Uh, vooral lang. Maar, ja. <laughs> ja heel bijzonder uh, Kazachstan is een groot land Het is ook een ver land uh, ja, Het ligt aan, aan de grens van China En uh, de steppen is erg groot Maar door, om, we zijn met de trein gekomen om daar een treinreis doorheen te maken Is uh, een hele bijzondere ervaring Je krijgt echt een idee van hoe wijd en uitgestrekt dit land eigenlijk is En dan is straks de lancering van André Kuipers Hoe gaan jullie dat volgen? Ja, ik denk net als alle andere mensen die hier zijn om de lancering te volgen. We gaan naar dezelfde locatie van waar wij ook van relatief dichtbij, een kilometer of twee, lancering zullen meemaken. En dan, ja, wat zal er door je heen gaan, denk je? Ja, dat is altijd een heel bijzonder gevoel om dichtbij een lancering te staan. Het is het, is het geweld van het moment zelf, maar ook het idee dat, dat Kuipers dan ook echt vertrekt naar zijn hele lange voorbereiding. En dat hij ook echt zijn ding gaat doen en uh, hopelijk aan Nederland kan laten zien wat de ruimtevaart betekent. Nederlanders die dus op, op eigen gelegenheid naartoe zijn gegaan... alle stempels, alle fietsen hebben gehaald. Dan kan je zeggen, ja, het is wel een duur grapje hoor, om hier terecht te komen. Ja. Hé, hey Mark, zet je die foto's van die kamelen in de sneeuw... zet je die nog wel even op internet? Ja, dat ga ik zeker, zeker doen. Ik zal ze zo nog even, als ik het hotel weer ben, zal ik ze gelijk doorzetten. Goed, allemaal te vinden zo meteen op nos.nl. Mark Hamer vanuit Kazachstan. Het is vier minuten voor half... Uh, de problemen voor het Groninger Museum blijken groter dan verwacht. Dat is net bekend geworden tijdens de persconferentie in Groningen. Verslaggever Roel Pauw was daarbij. En Roel, hoe groot zijn die financiële problemen? Ja, De persconferentie is nog gaande. Nou, die, die, die problemen zijn toch fors. Uh, de totale schuld was op 15 december jongstleden opgelopen tot 4,2 miljoen euro... Dat heeft te maken met wat dan heet de revitalisering en de verbouwing van het uh, Groningen Museum. Uh, dat heeft uh, geleid tot een forse kostenoverschrijding, 650.000 euro. Maar ook in de jaren daarvoor is er eigenlijk voortdurend op de pof geleefd. En dat heeft ervoor gezorgd dat uh, die schuld tot uh, zulke hoogte heeft kunnen oplopen. Uh, dan zitten we ook nog met de economische crisis. Fondsen, fondsen die zijn minder makkelijk aan te boren. Banken lenen minder snel hun geld uit. Met als gevolg dat het Groningen Museum in acute betalingsproblemen is gekomen. Nou, dat heeft aanleiding gegeven tot een herstelplan. De huidige algemeen directeur George Verberg is bezig dat uit te leggen. houdt onder andere in dat ze strakker gaan boekhouden slimmer gaan budgetteren. En dat houdt dan onder andere in dat ze geen tentoonstellingen meer uh, organiseren... waarbij uh, stukken van heel ver weg uh, deze kant op moeten komen. Er moet meer worden samengewerkt met andere musea. En ja, helaas, er zullen ook wat mensen... ...moeten worden ontslagen. Daar is nog een traject gaande met de ondernemingsraad. Dus dat is nog niet helemaal in kannen en kruiken. Maar als het aan uh, verberg ligt... Uh, ...en die baseert zich dan op de cijfers die uh, besproken zijn met de provincie en de gemeente... ...de grote geldschieters van het museum... ...dan zullen er zeven van de 47 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Ja, En directeur Kees van Twist, uh, wat uh, gebeurt er met hem? Ja, uh, ik, ik moet je zeggen in de stukken staat het een beetje cryptisch of uh, het lijkt heel helder. Kees van Twist legt zijn functie neer, uh, maar als wat? Uh, tot nu toe was hij algemeen directeur, maar hij was eigenlijk al een beetje aan de kant geschoven om verder te gaan als artistiek directeur. Uh, in de toelichting die Verberg nu geeft zal uh, duidelijk worden wat uh, zijn positie uh, in de toekomst zal zijn. En misschien betekent het wel dat het uh, over en uit is met uh, Van Twist. In elk geval zijn er verschillende raadsfracties in de, de gemeenteraad van Groningen... die hebben gezegd, uh, wij gaan niet verder met Van Twist. Uh, nou ja, en ze hebben een, uh, een stevig dwangmiddel. Als zij hun subsidie aan het museum intrekken... dan is het sowieso gedaan met uh, het Groningen Museum. Dus de laatste dagen van Van Twist zijn zeker geteld. En ook de raad van toezicht wordt trouwens uh, flink uh, aangepakt. Uh, Hedi Dancona... Uh, Anne de Meester legt hun lidmaatschap neer en ook de voorzitter Jan Howard stapt op. Want die hebben natuurlijk in de afgelopen jaren ook stevige steken laten vallen. Door uh, dat, uh, uh, die schuld tot zulke hoogte te laten oplopen. Ja, Roel Pauw vanuit Groningen. Later vandaag horen we meer. En hoort u natuurlijk ook op Radio 1 over uh, die ruimtereis van uh, André. Tot zover deze editie van het NOS Radio 1-journaal. Zo meteen gaat Sven Kokkerman verder met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven. Dag ik, goedemorgen. De financiële crisis die in 2008 begon... die begon met de gecompliceerde pakketten aan schuldpapieren... de junkbonds en de handel daarin. Nou, de banken staan te springen om weer in uh, hypotheekschulden te gaan handelen. Zo blijkt zometeen. En verder de marktwerking in de zorg. Die moet de kosten gaan betuigelen. Er zijn grote zorgen uit de zorgsector zelf. Nu ook bij de SP, die vreest dat de liberalisering een averechts effect zal hebben. En we gaan praten over de Forever 27 Club. De wat? De Forever 27 Club. Oh, die Club, ja. Ja, ja. Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Grote bekende internationale popartiesten die op hun 27e het leven lieten. Is dat toeval of niet? Een Nederlandse arts heeft dat allemaal uitgezocht. En gaat het nog verder uitzoeken. In goedemorgen, Nederland. Zometeen na het nieuws van half tien. Hier is door Megens. Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Telecom waakhond Opta stelt KPN onder verscherpt toezicht. Dat betekent dat de Opta het risico dat KPN-wet en regelgeving overtreedt hoog inschat. De aanleiding voor de maatregel zijn overtredingen die KPN heeft gepleegd. Wat voor overtredingen dat zijn, wil de Opta niet zeggen zou niets te maken hebben met de recente invallen van de NMA... in een onderzoek naar verboden prijsafspraken. Worden Roel Pauw net al verslag doen vanuit Groningen? De financiële problemen van het museum in Groningen zijn groter dan gedacht. Het museum heeft bekendgemaakt dat er een tekort is van ruim 4 miljoen euro. Eerder werd nog uitgegaan van ruim een miljoen euro.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 en trok vervolgens bij het OM in Groningen aan de bel. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is bijna gedaan. Nog 34 kilometer file. Ik begin met de A44 Amsterdam richting Wassenaar. Die is dicht bij Voorhout na een aanrijding. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via de A4. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat bij Hoek nog 3 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle reishokken zijn weer vrij. Geldt ook voor de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar staat bij Driebergen nog 4 kilometer. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Bes en Moorgestel 4 kilometer. Daar is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. En op de andere weghelft van Tilburg naar Eindhoven... daardoor tussen Moorgestel en Oorschot 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Marktwerking maakt zorg juist duurder, waarschuwt de SP. Banken willen opnieuw handelen in pakketten van hypotheekschulden. De financiële crisis leidt tot een zelfmoordgolf in Noord-Italië... en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is twee over half tien, bijna drie. Dit is Cairo. Goedemorgen Nederland. John Veldkamp is vanochtend in Haarlem. Het automerk Saap is nu echt failliet. En eigenaren van oudere modellen... Die moeten nu terugvallen op handelaar in tweedehands onderdelen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedenborgenederland. Vanaf 1 januari komt er meer marktwerking in de ziekenhuiszorg. Vandaag praat de Tweede Kamer hierover. Kern van de verandering is dat de tarieven van meer behandelingen vrij worden gegeven. En verder komt er een maximaal budget voor de ziekenhuizen... en krijgen de zorgverzekeraars meer macht. Renske Leijten, Kamerlid voor de SP, goedemorgen. Goedemorgen. U bent daar vast tegen. Ja, wij vinden het niet zo verstandig, al die maatregelen die de minister neemt. Wij denken niet dat dit ten goede komt aan een betaalbare zorg... en een toegankelijke zorg voor uh, iedere Nederlander. En waarom niet? Nou, kijk, um, wat je ziet is dat ziekenhuizen geprikkeld worden... om uh, winst te maken, omzet te draaien. En uh, dat leidt natuurlijk tot de kostenverhoging. En het leidt ook tot uh, een, uh, ja, een vertrouwensbreuk tussen arts en uh, patiënt. Maar waarom leidt dat tot kostenverhoging? Want iedereen uh, die uit het bedrijfsleven komt, zal zeggen... wij weten de kosten beter te beheersen, veel efficiënter werken... want dat is namelijk goed voor de eigen portemonnee. Ja, maar de vraag is of er efficiënter gewerkt wordt uh, in de zorg... op het moment dat je op omzet uh, gaat uh, betalen. Kijk, als een, uh, als een, uh, een patiënt met een evenwichtszornis uh, uh, bij een arts komt... en die zegt, nou, je moet eigenlijk onderzoek gaan doen... in het academisch uh, ziekenhuis, want ik kom er niet meer uit... maar doe het ook nog maar even hier in het ziekenhuis... dan is die patiënt natuurlijk in verwarring van... Uh, wil de specialist nu dat ik dubbel onderzoek doe omdat het nodig is... of omdat hij aan me verdient. En dat is voor een patiënt heel moeilijk in te schatten... en dat is wat beter in te schatten... als als het gaat om een brood kopen uh, in, in de supermarkt ja. of in, bij de bakker. Maar het budget voor ziekenhuizen wordt gemaximeerd. Uh, dat betekent dat ze dus een zak geld krijgen. In het verleden was dat ook zo. Uh, en daar moeten ze het dan de rest van het jaar mee doen. Dus als je dan mensen wil helpen en wil zorgen dat het geld niet in november op is en de operatiekamers opnieuw leeg staan... dan ga je toch de kosten beter beheersen? Ja, nee, maar het is niet zo dat ze vooraf een budget krijgen... en doen het daar maar mee. Hè? Dat is eigenlijk de budgetfinanciering die we vroeger hadden. Ja. En dan had je wachtlijsten in november. Nee, er wordt gezegd uh, tegen ziekenhuizen... onderhandel maar over 70% van de behandelingen. Je moet uit, vanuit winstoogpunt gaan werken... want er komen ook beleggers uh, in uh, de ziekenhuiszorg. En uh, als je achteraf blijkt dat er bij alle ziekenhuizen... Uh, een budgetoverschrijding is, dan krijgen ook alle ziekenhuizen een kortingen. Ja. Dus het ene ziekenhuis kan hebben gezegd: van we gaan echt maximaal scoren. Het andere ziekenhuis heeft gezegd: nou we doen een beetje rustig aan, want uh, we moeten de kosten beheersen. Ja. Dan krijgt dat laatste ziekenhuis krijgt ook de boete voor het eerste ziekenhuis, wat maximaal gescoord heeft. Ja. En dit gaat helemaal vastlopen. Ja. Kent u dit koning? Ja, daar heb ik gisteren een brief van gelezen in de Volkskrant. Exact, dat is een Eindhovense anesthesioloog... die uh, zijn persoonlijke bezorgdheid gisteren neerschreef in die krant. Hij vat dus zijn kritiek voor ons nog even samen. We hebben een vorm van marktwerking. Die gaat door, die vorm van marktwerking. En tegelijkertijd wordt er een, een budget ingevoerd... zodat al die inspanning voor de marktwerking uh, weer volledig verloren gaat. En dat betekent dat we een geweldige hoeveelheid administratie moeten doen met hoge kosten, afspraken maken, registraties opzetten, gegevens uitwisselen met hoge kosten, waar op het eind van het liedje uh, het verhaal is van u krijgt gewoon weer het budget wat we van tevoren hebben afgesproken. Denk eens na over al die nota's die wij straks heen en weer gaan sturen. Daar zitten ook vele euro's administratiekosten op. En al die kosten die worden gemaakt. En ik denk dat als je dat puntje bepaalt komt, dat het echt op honderden miljoenen uitkomt. Ja, met andere woorden, marktwerking is op zichzelf nog niet zo uh, verkeerd. Alleen als de overheid zich daar ook nog eens een keer tegenaan gaat bemoeien... dan worden de nota's heen en weer gestuurd. En er komt er een enorme bureaucratie en dat kost juist een heleboel geld. Ja, dat ben ik uh, met hem eens. We hebben niet voor niks altijd gezegd dat die uh, diagnose-behandelcombinatie... De, de registratie die er nu is, is dat dat eigenlijk een bureaucratisch circus uh, is. Ja. Um, uh, nee, kijk... Waar het om gaat in de gezondheidszorg is toch gewoon, uh, uh, krijg je de zorg die je nodig hebt op het moment. Uh, uh, van een arts die, die jou wil genezen... en uh, niet per se jou ziet als een winstoogmerk. En ik denk echt dat los van ja, maar... uh, de kostenstijging... ook de, morel, of de moraal van winst maken op een patiënt... niet hoort in de gezondheidszorg. Maar de vraag is of je winst maakt op een patiënt... of op de behandeling als zodanig. Door efficiënter te gaan werken bijvoorbeeld. Oh. En, uh, oh, en de behandeling goedkoper aan te bieden... waardoor het voor de zorgverzekeraar, voor de patiënt... en voor de arts in kwestie allemaal een win-win situatie is. Ja, maar volgens mij wordt dit een, een woordspelletje. Kijk, Waarom? toen. Uh, nou, toen, toen Het lijkt de, de realiteit, werkt... mevrouw Renssen. Uh, toen, de markt... leiden, sorry. Geef me <laughs> toen de marktwerking werd ingevoerd... Toen werd ons beloofd uh, ja. dat, uh, dat het goedkoper werd. Ja. Uh, dat, we, uh, dat het zou leiden tot snellere zorg. Ja. En dat het, het zou leiden tot betere zorg. Ja. Nou, van die drie beloftes is uh, niet zoveel waargemaakt. Het ja. uh, Centraal Planbureau zegt zelf ook... van nee, de marktwerking kost ons minimaal 300 miljoen op jaarbasis. En je ziet gewoon dat er heel veel meer wordt gedaan. Ja. Maar de vraag is of dat noodzakelijk is. En je ziet dus ook dat er... Uh, Wantrouwen wordt gecreëerd, daarom nou, moeten de nota's geschreven worden. Kijk, en ik vind het in tijden dat we het pakket uitkleden... Uh, dus dat chronisch zieken minder uh, fysiobehandeling krijgen. Hè? Bijvoorbeeld reuma-patiënten, Vind ik het niet uit te leggen dat je ook uh, gaat regelen... dat beleggers winst kunnen maken nee. in een ziekenhuis. Is het niet zo dat er te weinig marktwerking is? Dus dat, dat ook nu met de nieuwe maatregelen... erg veel te weinig wordt doorgepakt? Om het maar eens in dat management-jargon uh, te zeggen. Want uh, er zijn ook rapporten volgeschreven... waaruit blijkt dat als je bijvoorbeeld privé-klinieken... die de hele dag knieën staan te opereren... Uh, meer mogelijkheden zou geven om hun werk te doen... dat de, de, de kosten daarvan in de zorg honderden miljoenen betreffen. Ja, maar dan kijk je alleen maar naar één... Uh product, zoals ze dat noemen. En dan kan je, als je daar een lopende bandwerk van maakt, best de kostprijs van dat product verlagen. Ja, betere artsen ook. Ja, maar algemeen. je ziet wel dat mensen sneller geopereerd worden. En er zijn echt uh, grote verschillen van bijvoorbeeld privé-klinieken die hernia-operaties doen, die dat echt veel vaker doen dan in ziekenhuizen. En het is dus niet duidelijk of dat medisch noodzakelijk is, ja. of dat het is om geld aan te verdienen. Maar daar zeggen die uh, klinieken dan weer van, uh, trouwens ook in andere landen in Europa waar ze die privéklinieken veel meer hebben opgetuigd. Ja, bij die ziekenhuizen word je van de ene internist en specialist... doorgestuurd naar de andere. En daar gaat ook de teller in de rekening lopen. En uiteindelijk moet iemand toch worden geopereerd... nadat uh, eerst uh, een hele batterij fysiotherapeuten erop af is gestuurd, bijvoorbeeld. Ja, maar kijk, de vraag is, is de arts er om een patiënt beter te maken... of is de arts er, een, er als een kleine ondernemer om de winst op te maken? En als je dus zegt van, ik vertrouw het niet meer in een gewoon ziekenhuis... maar wel in een privékliniek, ja, dan kun je kiezen voor een privékliniek. Ja. En dat betekent dat u dat dan ook kan betalen. Maar er zijn genoeg mensen die dat niet kunnen betalen. Maar een en groot dan deel is van die de behandelingen vraag... wordt, wordt al vergoed door zorgverzekeraars. En die zorgverzekeraars die zijn daar ook wel voor... want die zien namelijk ook dat het hun kosten drukt. Ja, maar dat is echt niet het geval uh, voor bijvoorbeeld die hernia-klinieken. Kijk, en de, de tweedeling, daar kun je voor kiezen hoor. Je kunt ervoor kiezen dat, uh, de, marre, of dat de zorg uh, er, er is voor mensen die het kunnen betalen. En maar dat is dat de, de kwestie die... niet, mevrouw Leijten. Dus ja, de, de... dat is de kwestie uiteindelijk wel. Nee, Hoe organiseren ik... nee. we het met elkaar nee, zodat nee. iedereen nee, daar ja, u in het ziekenhuis in. terecht kan? Daar hebt u ongelijk in, want een groot deel van die behandelingen in die klinieken wordt ook vergoed door de zorgverzekeraar. Dus als je bij een verzorg, iedereen heeft een ziektekostenverzekeraar. Ja, het, ja, dit, ja, goed. Het wordt wel eens niet een spelletje. Ja. Het zal voor sommige behandelingen, bijvoorbeeld voor die knieoperaties in zelfstandige uh, uh, behandelcentrum. Dat is ja. vaak gewoon een onderdeel van een ziekenhuis, wordt het vergoed. Ja. Maar echt, de privéklinieken die die moeten aan uh, toelatingseisen doen. Ja. En je ziet dat dat uiteindelijk ook de ziekenhuiszorg uitholt. Nee, de vraag is echt. Uh, maar uh, blijven misschien moet we je gaan doorgaan meer... op, op de weg van schippers die zegt. Um, de patiënt is een winstobject en uh, we zorgen dat er uh, echt uh, winstprikkels komen. Ja. Ik zeg u, dat gaat echt leiden tot een, tot een probleem. Ja. En ik ga de minister vandaag ook vragen om een plan B te maken voor als haar, haar idee faalt. Ja. Want tot nu toe zijn alle beloftes van Hogervorst uit 2006. De voormalige niet, minister? Ja, maar die zijn niet waar geworden. Nou. Het is duurder, je wordt niet sneller geholpen en het is zeker ook niet beter. De wachtlijsten de... zijn weg, toch, mevrouw Leiter? Nee, nee, nee. Dat is ook niet waar, meneer Kokkelman. Die zijn verschoven. En het is erg vervelend dat uh, het lijkt alsof de wachtlijsten weg zijn. Je zal maar patiënt zijn van Achmea. Verzekerder zijn in Achmea. Mag je niet meer geholpen worden uh, in een Tilburg ziekenhuis. Het nieuws van je gisteren. Zal, ja, maar je zou ook maar uh, borstkanker hebben en in Friesland wonen... en graag naar Dokkum willen gaan. Ja. Dan zegt de zorgverzekeraar... nee, gaat u maar uh, naar uh, Leeuwarden. Ja. En zo wordt er eigenlijk ook... He, de, de belofte ja. van de keuzevrijheid is ook al uh, uh, te graven gedragen. Goed. Ik wil toch even nog met twee dingen uh, bij u langs. Eén uh, is diezelfde deconing, over wie wij het net hadden, die anesthesioloog uit Eindhoven. Die pleit voor een parlementaire enquête over de zorgkosten en hoe die uitgaven nu echt aan de patiënt uh, ter goede kunnen komen. Vindt u dat een goed idee? Ja, ik denk dat het uh, uiteindelijk onvermijdelijk zal zijn om uh, hier uh, een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête maar in ieder geval onderzoek naar te doen. Van... Dus u pleit voor een parlementaire enquête naar de kosten in de zorg? Ja, zeker. En wij hebben al vaker gezegd: van, laten we ook zeker uh, die marktwerking onderzoeken en de belofte daarvan. Ja. Maar de minister heeft altijd gezegd: ik ben totaal niet bereid om dat te evalueren. Ik geloof dat het werkt, dus ik voer het maximaal in. Maar goed, daar gaat de Tweede Kamer over en niet de minister. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk afgedwongen door de VVD in het regeren en het gedoogakkoord. De CDA en de PVV hebben hier hun handtekening onder gezet. Ja. Laatste punt is dat de Partij van de Arbeid gisteren tegen de hele begroting van minister Schipper stemde, uw partij niet. En nou, we hebben nog niet gestemd. We gaan donderdag stemmen. De stemmingen zijn uitgesteld. Maar wij gaan inderdaad niet tegen de begroting stemmen. Uh, er zitten dingen in de begroting die we hardgrondig afwijzen. Dat is ook heel erg duidelijk. Onze positie is ook duidelijk. Maar er zitten ook dingen in die we goed vinden. En wij hebben een tegenstem op de begroting niet nodig... om de positie te bepalen ten opzichte van de minister. Wanneer komt die enquête erop, wat u betreft? Nou, uh, liever eerder dan later. Omdat we dan ook reëel en gewoon op feiten kunnen beslissen... Uh, in de gezondheidszorg. En op dit moment... Is het met de minister en ook met heel veel anderen een meer ideologische discussie geworden? En volgens mij is dat niet goed voor feitelijke keuzes uh, uh, hoe we de zorg organiseren voor iedereen. Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP, ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Dierenbescherming waarschuwt voor chocoladekransjes in de boom. Een chocolade is namelijk gevaarlijk voor honden en katten. Waarom is chocola zo schadelijk voor honden en katten? Dat is de vraag. En dierenarts Jelke Jan Smit heeft het antwoord. Chocola is uh, giftig voor honden en katten... omdat ze um, een stofje in die chocola trager afbreken dan wat mensen doen. Um, honden die krijgen uh, last van uh, braken, diarree, veel drinken, veel plassen... kunnen zelfs uh, neurologische verschijnselen krijgen... zodat ze gaan trillen en stuipen krijgen... zelfs epileptiforme aanvallen, in het ergste geval kan een hond en ook een kat uh, doodgaan. Meestal wordt geadviseerd om een hond te laten braken, zo snel mogelijk. Omdat dan gewoon de inhoud van de maag eruit komt en dan is het gevaar geweken. Uh, en als je echt al verschijnsel hebt, ja, dan moet de dierenarts vaak zo'n diertje opnemen om te gaan behandelen. Heeft u ook een vraag over een traditie die niet meer zou mogen? Mailt u ons dan vooral naar goedenborgennederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Haarlem. Daar is John Velkamp. Mooi geluidje. Prachtig. In de garage van uh, Robert Wiering, saap specialist. hang ik nu onder een. Uh, wat is het een? Dit is een uh, 900 Classic van uh, 2, model 92. En wat, gaan we, wat, wat is hier mis mee? Nou, de eigenaar is bij ons gekomen om wat uh, uh, ja, uh, controles te laten uitvoeren. En te kijken of wat er moet gebeuren op korte, en middellange en lange termijn. Wat, Zoals uh, uh, deze. Hier is een aandrijf kapot, die moet vervangen worden. En, uh, en die heb jij? Ja, die heb ik. En dan uh, komen we terecht in een uh, magazijn met een. Hoeveelheid onderdelen, hoeveel heb je er wel niet? Nou, Dit is een magazijn met ongeveer uh, 30.000 onderdelen. Gewoon losse deeltjes, alleen saap, 900. En dan heb ik nog een hele grote zeecontainer vol met andere specifieke delen, die niet zo courant zijn als deze. En waarom heb je zoveel bij elkaar gezameld? Nou, het was eerst hobby en we hebben daarna uh, ons werk van gemaakt. Schaap gaat ten onder, dus waar ja. kunnen de mensen straks nog terecht? Nou, er zijn, er zijn natuurlijk in Nederland uh, en daarbuiten nog wel meer onderdelen leveranciers. En er zijn ook een paar slopen, gespecialiseerde sloperijen. Dus ik uh, verwacht niet dat er uh, op korte termijn een gebrek aan onderdelen ontstaat. Maar op lange termijn ja. ligt het gevoelig? Ja, het wordt moeilijk. Het wordt dan uh, ja, ook contractueel voor SAP is het nu zo dat ze tien jaar na de laatste productiedatum van een bepaald model moeten blijven leveren. Nou, dat is voor het laatste model is dat geen probleem. Maar de 900 ligt al heel lang achter ons. Dus daar moet uh, creatief mee omgegaan worden. Ja, en jij gaat er heel creatief mee om. Want je hebt bijvoorbeeld zelf een raammechanisme laat jij nu namaken. Of althans belangrijke onderdelen. Ja, wat je hier ziet is een, is een, is een, is een zogenaamde gear of een tandheugel van een uh, elektrisch raam. Bediening van 900, van, nou ja, van 85 tot, uh, tot 93. En dat ding heb jij zelf helemaal laten zagen, hè? Door ja, een laser... Ja, uh... een lasersnijapparatuur uh, wordt dan gebruikt... Uh, door middel van een computerprogramma wordt dit, wordt dit ingescand, het originele deel... en dan wordt dat gewoon, uh, ja, hoeveel keer wil je het hebben? 50, 100, 200, 1000, maakt niet uit. Een keer wordt dat, uh, wordt dat uh, geproduceerd. En dat scheelt enorm in de kosten ja, als jij dat ja, zelf dat, doet? Ja, dat uh, vergelijken bij een nieuw Sabra mechaniek kan het wel ja, uh, 60, 70 procent schelen. Bestuurders die komen hier, die ja. SAP-eigenaren. Uh, hoe groot is de droevenis? Ik denk dat het, de droevenis over het verdwijnen van een heel bijzonder... vooruitstrevend en innovatief merk... Als merk is, is het natuurlijk groot. Maar ja, die mensen die hier komen, we rijden specifiek de oude modellen. En die blijven gewoon voortleven. Daar zorgen wij voor en er zorgen nog andere specialisten voor. Dus daar ik me niet zoveel zorgen over. Het gaat, het gaat echt om die, de, de, de nieuwe modellen, die komen dus nu niet. Ja, je weet nooit of er een of andere cowboy weer instapt. maar... Veel dank. Graag gedaan. Bijdrage van John Veldkamp. Straks, financiële crisis leidt tot zelfmoordgolf in Noord-Italië. Maar eerst over de crisis gesproken. Banken willen weer hypotheken gaan doorverkopen aan beleggers. Europese banken en verzekeraars hebben de handen ineengeslagen... om deze financieringsvorm weer nieuw leven in te blazen. Jaap Koelewijn, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Corporate Finance aan de uh, Nijrode University. Uh, was dat nou niet, niet uh, dat hele systeem... waardoor we in al die ellende terecht zijn gekomen in 2008? Nou, tot op zekere hoogte wel... Uh, er zijn uh, in voorafgaand aan 2008 heel veel Amerikaanse rommelhypotheken uh, verkocht als uh, eerste -klasse -hypotheken. En dat is inderdaad uh, een vreselijk groot ongeluk geworden. Uh, neem niet weg uh, dat het verhandelbaar maken van hypotheken uh, al jaren bestaat, al decennia, en heel goed heeft gefunctioneerd. En banken dus de mogelijkheid biedt om uh, hun balans uh, in evenwicht te houden... En nu dat is weggevallen, hebben banken veel minder kracht om te financieren, ja. waardoor ze in een probleem kunnen komen. Maar ja, dit was wel het systeem waarbij op een gegeven moment de ene bank uh, allemaal hypotheken in de handen had, waarvan ze zelf niet meer precies wisten wat het was. Dat, dat is heel terecht dat u dat zegt. En daar moet dus ook een oplossing voor bedacht worden. Uh, het grote probleem met die Amerikaanse rommelhypotheken, met name was dat de rating-ethicies... ook aan slechte producten een hele hoge rating gaven. Nou, ja. En dat willen we nu voorkomen... door met elkaar binnen Europa een aanzet te geven... tot een systeem waarbij we afspreken met elkaar... Tegen, op grond van welke criteria die hypotheken verhandelbaar gemaakt mogen worden. Zodat beleggers weten wat ze kopen en niet zijn overgeleverd aan een schimmige rating agency, ja. die daar vrij subjectief en commercieel gedreven ja. uh, waardering aan geeft. Maar het gegeven als zodanig dat hypotheken weer worden doorverkocht aan beleggers... vindt u dat als uh, financieel deskundige uh, en professor, zal ik maar zeggen... Ja. Uh, vindt u dat een goed idee? Ja, dat is een heel goed idee. Een goed idee. Uh, omdat, omdat banken op die manier hun balans, uh, de risico's die ze hebben, kunnen doorverkopen aan partijen die die risico's kunnen ja. en willen dragen. Ja. Uh, u kunt zich voorstellen: als je een Nederlandse bank bent, heb je een hele grote portefeuille met Nederlandse hypotheken. Ja. Nou, een Amerikaanse belegger kan daarin geïnteresseerd zijn, mis hij maar goed weet. Wat hij koopt, nou ja. dat moet je dus uh, garanderen. Ja. De Amerikaanse belegger kan er ook zijn portefeuille beter spreiden. Ja. Uh, dus de Nederlandse bank is een bepaalde de Nederlandse bank is een bepaald risico kwijt. Ja. En een andere partij die het graag wil dragen en daar een vergoeding voor krijgt. Die neemt dat dan over. Maar u hebt bij de autoriteit ja. financiële markten gewerkt. Ja. En vanuit uh, al die toezichthoudende uh, um, uh, instituties... hoor ik niets anders dan banken moeten weer doen waar ze goed in zijn... en waar ze voor in het leven ge geroepen zijn. Ja. En, en namelijk als je iemand geld leent, blijft dat geld gewoon... blijft die schuld in de bank. Uh, je hebt gewoon te maken met je eigen bank. Je moet je huis weer gaan aflossen in plaats van uh, in beleggingshypotheek... en al dat soort uh, ja. uh, de, de, de, uh, Nu uh, gooit ze heel veel dingen in één grote container met elkaar. Ja. Uh, inderdaad, ik ben het het u eens op hypotheek moeten mensen weer aflossen. En IG rapporteerde vanmorgen dat er in plaats van 50% van de mensen nu 61% van de mensen aan het aflossen is. Ik zou zeggen, ga zo door, want dat is heel belangrijk om op lange termijn onze economie weer op orde te krijgen. Ja. Maar dat neemt niet weg dat je uh, een op zich goed proces, als je dat goed uitvoert en goed duidelijk maakt welke risico's waarvoor worden gelopen, dat het dan heel goed kan zijn voor het economisch systeem. Ja. Dat deze nieuwe bank hun risico's uh, kunnen spreiden. Ja. Maar hoe, met een hoevoor... afneming van de goede controle. Maar hoe voorkom je dan dat weer gebeurt wat in 2008 ook gebeurde? Namelijk dat banken elkaar dus die uh, hypotheken gingen uh, overdragen. Dat er in belegd ging worden. Dat er gespeculeerd werd met hypotheken. Dat er verzekeringen, een soort van verzekeringen werden afgesloten... op risicovolle beleggingen en speculaties. Dus die ja. zogenaamde credit default swaps. Ja. Uh, en dat op een gegeven moment dat een enorme luchthandel werd. Uh, en dat het dus ja. als een kaarthuis in elkaar gesodemiet dat is werkelijk. Ja, dat betekent dus dat, dat op dit soort activiteiten uh, wat we noemen het schaduwbankcircuit dat daar goed toezicht op moet zijn uh, daar kan de sector ook in dit geval ook zelf een rol spelen door dus zelf goede criteria vast te stellen op grond waarvan je hypotheken verhandelbaar zou kunnen maken ja. uh, en dat betekent dus ook dat, dat de controle daarop ja. uh, niet in handen moet zijn... van partijen die zelf belang hebben nee. bij een zo hoog mogelijke productie van hypotheken. Maar, en dat het probleem is... inderdaad... ja? maar als ik naar de commissie De Wit heb geluisterd de afgelopen tijd... dan was, dan was er één, ding die je, uh, één conclusie die je al bij voorbaat kan trekken... is dat het toezicht van de, de onafhankelijke instituties institu institu institu zoals de Nederlandse Bank... en al die grote uh, jongens ook heeft gefaald. Eens, maar dat wil niet zeggen dat we niet van onze fouten kunnen leren... Um, um, banken moeten doen waar ze goed in zijn. Inderdaad uh, kredieten geven. En het moet ook zo zijn dat bank, als banken kredieten geven... dat ze dan niet vervolgens over de schutting mogen gooien... met de gedachte, daar zijn we er mooi vanaf. en daar hebben we geen verantwoordelijkheid meer voor. Ja. Dus banken zullen voor de kredieten die ze geven... ook aansprakelijk moeten blijven. Dus ja. banken zullen altijd, als ze een hypotheek verhandelbaar hebben gemaakt... verplicht zijn om een stukje van het risico... wat ze hebben doorverkocht dat toch zelf te blijven lopen. Want dat was nou een van de dingen die is fout gegaan. Ja. De banken deden risico's de deur uit... en dachten vervolgens, nou daar zijn we vanaf... dus daar gaan we vervolgens ook slechte risico's doorverkopen. Ja. ja, en dat is een van de dingen die inderdaad... tijdens de kredietcrisis massaal is fout gegaan. En als je dat voorkomt, dan... Uh... Kan het dus wel degelijk goed zijn voor banken... dat hypotheken worden doorverkocht aan de burgers? Dan kan dat, kan dat een hele goede praktijk zijn... die al decennia lang bestond... en ja. uh, waar Nederlandse banken ook baat bij kunnen hebben... want die kunnen dan op een betere manier... hun risico's... Uh, ja, allokeren zoals dat noemen in vaktermen... Ja. maar die kunnen op een betere manier risicobeheer doen. Ja. Maar, ik ben het met u eens... je moet voorkomen dat er perverse prikkels ontstaan... Ja. waardoor je partijen die van een risico af willen... eigenlijk de deur wagenwijd openzet om die door te verkopen aan een partij die eigenlijk niet weet wat hij koopt. Dat is een van de problemen geweest. In 2008. Tijdens de crisis. Jaap Koelebijn, hoogleraar Corporate Finance aan de Universiteit van Nijrode. Ik dank u wel. Ja, tot ziens. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Meer economisch crisisnieuws in Italië. Het welvarende noordoosten van het land. Uh, daar leidt die crisis tot een uh, enorm uh, groot aantal zelfmoorden onder ondernemers. Het Wieg correspondent in Rome. Goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel mensen gaat het? Nou, in de afgelopen drie jaar zijn er toch al zeker ruim vijftig uh, ondernemers. En het zijn er ongeveer 20, 25 uh, per jaar. En dat is er e meer dan één per maand. Ja, dat is, zijn er heel veel. En waarom plegen ze zelfmoord? Nou, ze zitten in de schulden. Het gaat slecht met de bedrijven in uh, het noordoosten van, uh, van Italië. In heel Italië natuurlijk. Maar daar zijn heel veel kleine bedrijven, midden- en kleinbedrijven, daar heel erg uh, aanwezig... Ja, dan hebben ze schulden, kunnen ze hun werknemers niet meer betalen. Ze krijgen geen leningen meer van de bank. Uh, en omdat het om kleine bedrijven gaat... hebben ze meestal ook een, ja, een persoonlijke band met die werknemers. Uh, dat zijn vaak vrienden. Uh, dus dat, trekken ze zich, dat, probleem, dat financieel probleem trekken ze zich echt wel heel persoonlijk aan. En ja. Uh, ja, velen zien dus geen andere uitweg. Deze week was er nog een man hè, die, in, uh, die een afscheidsbrief schreef. Ja, die is uh, afgelopen zaterdag begraven. Een, een, een bekende in de regio, Giovanni Schiavon heette die, bijna 60... Sinds 1982 had hij zijn eigen bouwbedrijf uh, voor asfaltering en, en wegwerkzaamheden... met het startkapitaal van zijn familie. Hij kwam uit een goede familie, had hij zijn eerste graafmachine gekocht. Enfin, het gaat slecht met de, met de zaken. En hij zat echt tot over de oren in de schuld. En hij kon um, zeven werknemers hadden, die kon hij niet meer betalen. Al drie maanden kregen hij geen salaris. En hij had net met de vakbond eigenlijk afgesproken om wachtgeld aan te vragen voor zijn personeel. Maar de frustratie was bij hem zo hoog, omdat um, hij heel veel opdrachten had uitgevoerd voor de overheid... En die waren hem nog 200.000 euro schuldig. Dus als de overheid nou eens uh, de rekeningen zou betalen... Ja, dan had zijn bedrijf uh, dat financieel probleem niet gehad. En dat geldt voor veel, uh, veel bedrijven zo. Dus dat stond ook echt in zijn afscheidsbriefje dat hij het zo niet langer trekt. En hij vroeg ook zijn familie om hier werk van te maken. Zijn vrouw heeft een brief geschreven aan de regering... Ja. Om, uh, ja, om toch wat druk op de regering te zetten... om uh, de overheid te stimuleren wat sneller die rekeningen te betalen. Ja, maar de overheid moet heel veel rekeningen betalen... en ook heel veel geld lenen en de begroting op orde hebben. Ligt het in de lijn en verwachting dat Mario Monti en de zijne... Die rekening wel zo gaan betalen. Nou, ik denk wel dat ze misschien wat harder... Het is, iets, het is een probleem wat ook de, de werkgeversorganisatie aankaart. Ze zullen wat harder de druk uitvoeren om wat sneller de rekeningen te betalen. Want uh, soms worden rekeningen door de overheid pas na een jaar... soms pas na twee jaar betaald. En dat is echt, echt veel te laat. Het zou binnen twee maanden uiterlijk toch echt wel betaald moeten worden. Het zijn in ieder geval schrikbarende cijfers... van het aantal suicidegevallen onder ondernemers... daar in het Noordoosten bij jou in Italië. Dankjewel, Het Wieg Zeedijk, correspondent in Rome. Straks, dames en heren, hoe toevallig is het dat de grote popartiesten als Kurt Cobain, Jimi Hendrix en Amy Winehouse op hun 27ste overleden. Een Nederlandse arts onderzocht de Forever 27 Club. U hoort de resultaten zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na de reclame en het nieuws van 10 uur gelezen opnieuw door Dorald Megens. Blijf bij ons hier op Radio 1.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 Op 22 december is de uitreiking van de Stergouden 2011. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stergoudenlookie.nl en stem! It's all the heart of the game. Mijn naam is Wessel van Alphen. Huurt u IT-pro's in? Pas dan op met de VAR, naheffingen en andere valkuilen. Kies voor de risicoloze oplossing, zelfstandig zonder VAR. it